Jan van der Putten met het NOS-journaal KLM Airbridge Cargo zijn het eens geworden over start- en landingsrechten op Schiphol. Een Russisch verbod op KLM-vluchten is daarmee van de baan. De Russische vrachtmaatschappij moest vanwege de drukte landingsrechten op Schiphol inleveren. En Rusland dreigde met sancties tegen KLM. Hoe de oplossing die nu is gevonden eruit ziet, wil KLM niet zeggen. In het zuiden van Italië is een grote partij drugs van de islamitische staat onderschept. Volgens de autoriteiten waren het 24 miljoen tabletten van de pijnstiller Tramadol, bestemd voor Noord-Afrika. Met de partij had IS zo'n 50 miljoen euro kunnen verdienen. Tramadol wordt gezien als een gevechtsdruk. Strijders zouden minder pijn voelen en een groter uithoudingsvermogen krijgen. Na twee maanden van gevechten heeft het Syrische leger IS verdreven uit de stad Der Esor. Het leger kreeg steun van Rusland en Iran. Der Esor ligt vlak bij de grens met Irak. Twee weken geleden werd ook IS al verjaagd uit dezelfde noemde hoofdstad Raqqa. De wijkverpleging dreigt met acties. De beroepsvereniging zegt dat er meer personeel bij moet, maar dat het kabinet niet luistert. Het kabinet heeft een aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro teruggedraaid, maar dat vindt de beroepsvereniging onvoldoende. Hoe de actie bij de wijkverpleging er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Ferrari dreigt net vertrek uit de Formule 1. De nieuwe eigenaar van de raceklasse heeft plannen om de Formule 1 aantrekkelijker te maken. En daar is Ferrari het niet mee eens. Mercedes ook niet. Volgende week wordt er over de voorgestelde veranderingen met de raceteams gesproken. Bondscoach Dick Advocaat heeft Wesley Sneijder weer, weer opgeroepen... voor de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië. Bij de laatste twee WK-kwalificatieduels was Sneijder niet fit genoeg. Advocaat wil nog niet zeggen of hij wil aanblijven als bondscoach. Dan nog het weer. Eerst bewolkt en wat motregen. Geleidelijk van het zuiden uit zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Gaan we nog praten over allerlei uh, sportonderwerpen. Dat doen we straks met de presentator Henny Rukert en gasten. We beginnen met een uh, stukje muziek, een mooi stukje muziek van de Alan Parsons Project. Ik heb het over Colin Blundstone en zijn prachtige vertolking van and Wise. 60 zat hij bij de Groep de Zombies. We hebben het over Callum Blundstone. Maar dit nummer, daar kennen we natuurlijk allemaal van. Het is de uh, Allen Parsons Project. We gaan weer naar onze presentator van vanmiddag. van uh, de ZFM Lunch Sport. En dat is Henny Rukert. Hennie. Lekker muziek uh, trouwens, Sean. Uh, Dank je wel, man. Ja. Yeah. Uh, zakelijke mededeling. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Krijgen we er weer gratis drank als we er binnenkomen? Nou, of, als je zegt dat je naar dit programma luistert. Het oh, uh, wordt tijd dat we er weer naartoe gaan, niet? Want het is alweer een tijdje terug. Nou ja, één dag voor mij. Ja, ja over jou één dag. <laughs> nou, mij kennen ze ook nog wel, dus uh, we zullen er samen weer eens heen gaan. De gast vandaag, uh, Ton Geering. De man met de grootste reclame van zijn naam in Zandvoort. Het is echt een, een joekel, uh, Tom. Ja. Ja, ja. Dat kan je wel stellen, ja. Dat ja. kan je wel stellen. Als ik jou vertel dat Younes weer helemaal fit is... en weer traint bij Ajax, ben je dan blij? Uh, ik uh, ben met elke voetballer uh, die uh, geblesseerd geweest is... en er weer bij komt, uh, blij als hij uh, een verbetering uh, aangeeft... ten opzichte van zijn vorige... Uh, en... Uh, ik uh, zie dat uh, met Jonas nou niet 1, 2, 3 gebeurten. Ik begrijp niet dat hij iedere week... Uh, ik snap ja. het echt niet. Nou ja, dat is een, uh, gewoon een lievelingetje van, uh, van Bos geweest. En uh, dat heeft uh, Keizer uh, enigszins overgenomen. Maar iedere tegenstander weet wat hij doet, dus hij wordt steeds minder gevaarlijk. Ik bedoel, uh, dus ja, het maar, is één en dezelfde beweging. Ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar als je dan toch ziet dat hij met Duitsland op een gegeven moment nog behoorlijke wedstrijden kan spelen. Dan is het natuurlijk toch wel, dan weet ik niet hoeveel er er zijn geweest. Maar ik weet wel dat hij de pers gehaald heeft omdat hij uh, uh, uh, uh, meerdere keren uh, wonderbaarlijk presteerde. En ja. dat uh, vind, ik, vind ik voor deze jongen heel vreemd ja. Veen, moet het tij na vier nederlagen keren. Hoe kan dat nou dat zo'n ploeg die, die toch zoveel goed materiaal heeft achter elkaar verliest? Ja, maar er zijn ook nog wel op het laatste moment al wat mensen weggegaan. Eén of twee in elk geval. En uh, ik, uh, ik denk dat... Kijk nou naar na, na Peter Bos bij, uh, bij Borussia. Dat gaat uh, fantastisch. Uh, Etterlijke wedstrijden... En opeens is het en komt dat dip, dipje, erin en, en, en klaar. En dat is met Streppel ook. Streppel heeft ook uh, de eerste wedstrijden waren gewoon uh, prima, ja. perfect. Ja. Uh, een beetje last van blessures, maar uh, Larson op het laatste moment weg en uh, be, be, be, dat, dat was er nog eentje. Maar uh, de, dus, er zijn dan op een gegeven moment geen uh, alternatieven voorhanden om dat systeem wat ze op dat moment eigenlijk willen spelen, om dat op deze manier te blijven spelen. En dan gebeurt er gewoon eventjes een, uh, het vervelende dat, uh, dat er geen punten gehaald worden. Jouw ploeg Ajax tegen Utrecht. Ja. Utrecht, met statie, dan gebeurt van een allerhand wordt. Het is uh, voor Ajax altijd een hele moeilijke tegenstander. En uh, ik meen zelfs dat ze de afgelopen... Nou, vorig jaar hebben ze zeker in de Arena gewonnen, Utrecht. Uh, ik, uh, ik heb daar uh, voor Ajax nooit een lekker gevoel bij. Castanjos, nee. die heb je gisteravond uh, nog gezien. Die is voorlopig uitgeschakeld en die heeft een hersenschudding. Ja, ik weet niet wat het verschil is of of als dus je speelt of dat hij uitgeschakeld is. Nee, ik dat... vind dat uh, een, een, een, een vreselijk overgewaardeerde voetballer. Die, uh, die mij nooit bekoord heeft eigenlijk. Uh, uh, heb je uh, Real Madrid tegen de Spurs gezien? Ik heb uh, Real Madrid tegen de Spurs gezien. Wat een pot hè? Ja. Zalig. Ongelooflijk. Zalig. Maar Cristiano Ronaldo, die wil na de nederlaag nog niets weten over een crisis. Nee, nee. Nou, ik, uh, maar ik, ik denk dat, uh, ja, dat deze boys, ja, die komen toch heel ver hoor. Ik uh, lees het bericht nog in de krant uh, alsof het gisteren was. Ja. Dat Sidaan uh, uh, met uh, overmacht de beste ploeg en de beste trainer en weet ik wat ze allemaal gewonnen ja. hebben. En dan vind ik het altijd wel leuk. En zeker als het Real Madrid is. Dat er op een gegeven moment ook eens een keertje... de andere kant uh, van de medaille komt. Behalve voetbalgek, ben jij ook autosportgek? Ferrari nee. dreigt met vertrek uit de Formule 1. Ja, ik uh, ik heb daar, daar ook een, een, een bepaald bericht over gelezen. Maar uh, ik denk dat zij zich dat niet, uh, niet kunnen permitteren. Want dat, uh, dat zou... Uh, de Italianen uh, een, een, een, een, een, in zijn totaliteit een dusdanige domper worden. En uh, bovendien moeten ze eventjes niet vergeten dat er langzamerhand uh, drie of vier grote automerken staan te, te springen om uh, die plaats over te nemen. En ja. ik denk als, uh, als ze nee zeggen dat ze er ook niet meer uh, voor in de rij hoeven te gaan staan. Dan is het ook echt nee. De teambaas van Mercedes, Wolf, die is erg kritisch op het plan voor de nieuwe Formule 1 motor, hè? Ja, ja. Het ja. moet dan werkelijk uh, luider worden. vind ja, je dat je te weinig is, 3000 toeren meer maken met een motor die, al, waar, die aan alle kanten al, al het, het, het maximum eigenlijk, <laughs> eigenlijk presteert. Ja, goeiedag ja, je... dokter. Dat is eventjes even andere koek. Dat gaat geld kosten. En ja. hoe? De oud-teambaas, uh, uh, Roos uh, Brown, die, uh, die heeft gezegd dat hij goed heeft geluisterd naar de fans. Het enige wat de fans willen, is, uh, um, omdat ze veel hebben geklaagd, is het gebrek aan geluid. voor hoorbaar. Daar merkelijk meer geluid uitkomen. En ook het publiek zegt dat ja. heel duidelijk. Ja. In ieder geval is het zo dat de regels voor de huidige hybride motoren tot het einde van 2020 van kracht blijven. Murray Walker, de bekende Formule 1-commentator ooit, is diep onder de indruk van Max Verstappen. De inmiddels 94-jarige Engelsman noemt Nederlander een absoluut fenomeen. Nou, dat is voor ons niks nieuws, hè? Nee, dat, uh, dat gaat... Uh, ik denk dat we een, uh, een gigantische omwenteling uh, mee hebben gemaakt. Nu eindelijk, na al die pechtoestanden... Uh, en dit blijft nog, uh, nog jaren doordenderen. Wat denk verwacht ik je het van het de om. komende twee races die nog gaan, uh, gaan komen? Nou ja, als uh, in godsnaam die, uh, die pechduivel uh, uh, eventjes van zijn... Uh, ja, die is weg joh. Die is er niet meer. Ik wil nu, nu had Ricciardo het en uh, ja. het blijft toch, toch ergens een beetje een onzekere toestand. Maar als hij gevrijwaard blijft... Nou, dan staat hij elke wedstrijd op het podium. gegarandeerd. Nou, Zou ja. Verstappen nou overstappen als hij inderdaad een uh, aanbieding krijgt? Van, nee, uh, nee. Ik denk dat dat nu wel uh, met het nieuwe contract met Red Bull... dat dat eventjes uh, gereduceerd ja, is. Die, gaat uh, die die weg, ja, gaat die Er stond een aardig bedrag tegenover. Hè? En, uh, ja, die, maar, hij kan voorlopig in Monaco blijven hij wonen. Mag, hij mag blijven wonen, geloof ik. Ja, hij <laughs> hoeft zelf niet zijn stoepje te hoor. <laughs> <laughs> maar in ieder geval zorgt hij voor een hoop uh, leuke momenten. Hè? Ja zeker weten en waar ook ter wereld uh, hij blijft uh, een enorm populaire uh, figuur in, uh, op dit ge gebied en wat ik zo fantastisch vind van die jongen is uh, welk interview hij ook af afgenomen wordt hij, die antwoorden zijn zo verschrikkelijk uh, Professioneel. Ja, uh, hoe ja. moet je dat zeggen? Dat, dat is bij hem zo natuurlijk. Ja. Daar hoeft ja. hij niet over na te denken. En, en, en Hij, je, hij ja. heeft nu één keer even de verkeerde uitdrukking gebruikt. Maar ik uh, geef dat ook meteen toe: van ja, dat is stom. En wat ik nou, jongen, ik vind dat, dat zo'n fantastische uh, sportmentaliteit. Dat je je uh, uh, gewoon ook uh, zelf weer op de rail zet. Ja, en dat ben je pas twintig jaar. Hè? Ja, op die leeftijd, ja. dat is toch fantastisch? Ja. Even naar het andere positieve in jouw leven. Dat is je club. Ja. Wat gaat het goed, hè? Uh, niet allemaal. Nee, wat gaat er oh. niet goed? Nou, dat gaan we niet... We gaan dat niet tegen elkaar wegstrepen, maar... Het is natuurlijk een club van, van vrijwilligers. Ja. En uh, daar gaat uh, op een gegeven moment een... Uh, een bepaalde stroom eh, inkomen. En eh, dan gaat het ene gaat gewoon hartstikke goed. En het andere lijkt ook goed te gaan. Maar gaat er op een gegeven moment weer onderdoor... omdat er iemand op het verkeerde moment weggaat of niet meer. En zo blijf je in zo'n club altijd afhankelijk van eh, momentopnames. Wie zijn er met dat en dat en dat bezig? En wie... Ja? ja, en wie kunnen dat ook voortzetten? Want het is zo heel vaak dat er op belangrijke posten iemand een, een, een, een, een talent ontstaat. Maar die krijgt ook of niet de nodige medewerking die die wil. Of, en die haakt dan weer af. En dat is, dat is bij de club dan het moeilijke om dat allemaal weer aan te gaan zuiveren. Je hebt het woord talent gebruikt. Dan ga ik even naar het eerste team. Daar loopt men een talent. Ja... En dan hebben we het nog niet eens over de tweede. Nee, maar daar komen we zo op. Want <laughs> ik weet dat het eerste eigenlijk niet eens jouw favoriete team is. Maar die, die Roy Kastien jongen, Zandvoortse jongen. Maar dat is natuurlijk dat is toch onvoorstelbaar. Ja, dat is grandioos. Dat is grandioos. Op een gegeven moment hadden zich acht Eredivisie -clubs gemeld. Om te, om te komen kijken naar Roy Kastien. Acht? Ja. Acht. En er, waren tien, nee, ja. en er waren tien toeschouwers. Dus dan kan je nagaan. <laughs> ja, maar het is echt onvoorstelbaar. Nou, dat is een punt, ik bedoel, ik vind het belachelijk dat er zo weinig mensen bij HFC komen Nou, kijken. dat is ook echt een, een, een, een heel onbegrijpelijk punt, ja. Maar, want het voetbal is echt goed. Is langzamerhand uh, heel vaak, en het enige vervelende is nog, of het enige vervelende, dat is natuurlijk met een hele hoop club zo, maar ze spelen niet. Twee wedstrijden goed, of twee helften goed, of twee helften slecht. Mm -hmm. Het is altijd een, een, een, een, een mix. Ze beginnen of slecht of goed. Ja. En ze eindigen of slecht of goed. Dat is, dat is heel gek. Maar over talent gesproken. Ik heb vorige week in het verslag uh, positief uitgehaald over Franklin Lewis. Het barst bij HFC van dit soort geweldige talenten. Joh. Dat is niet normaal. Ja, nou ja dat is ook... Uh... En het, het grote gevaar van deze knapen is dat ze natuurlijk een mentaal probleem hebben gehad, hoop ik. En uh, zich nu uh, echt concentreren op, uh, op de dingen waar het om gaat. Ja. En uh, als die mentaliteitstoestand die weer aan de orde komt... Dan kan het ook zo, he, zomaar heel snel afgelopen zijn. Ja. Met Jij kijkt de thuiswedstrijden van het eerste? Je kijkt nooit naar een uitwedstrijd van het eerste? Ja, als het in de buurt is wel. Maar, maar je, je hebt een de... ander team binnen HFC. Ja, wat jouw is. Dat is. Wat uh, dat je nou natuurlijk... eens boos maken. Dat is jong HFC. Ja, nee. Dat, uh, dat <laughs> jong HFC. Dat, uh, dat stuit tegen mijn borst. Jong, maar ja, waarom? waarom? Nou, dat is heel logisch. Jong. Uh, uh, met een, een elftal of een, een clubnaam. is uh, uh, professional. Dat, dat is de jong. Dat is die jong, jonge competitie voor, de, voor die knapen. die nu, dus die, die, die amateurcompetitie ingerold zijn. Jong met een club. dan ben je professional. Ja, maar, ik wil maar, maar luister, enkele... dit is wel de toekomst natuurlijk. hoop ik. voor het tweede. Ja. Want het tweede wint alles. Ja. Uh, maar ze kunnen nooit hogerop. Als je het dus jong HFC gaat noemen... kunnen ze wel hogerop, en dan kunnen ze meedoen in die, in die... Nee, maar dat is tegen die tijd ook voor... voor uh, dat is niet aan het... Een, het, het woord jong, uh, dat kan ik me dus niet voorstellen. Als wij dus op een gegeven moment... Kijk, we hebben op een heel knullige manier... die tweede landstitel verspeeld. Uh, ja, dat voor, was onmogelijk. Uh, dat, dat was uh, nou ja, ook een schande, ja. zoals het gegaan is. Maar uh, het is dus uh, zo dat we nu ook alweer... Uh, afstevenen op het, op het kampioenschap. Want ze zijn echt gewoon... We uh, hebben nu uh, over twee weekjes hebben we de, de concurrent voor het eerst in een uitwedstrijd. Dus uh, dat kan, uh, dat kan leuk, uh, leuk worden. Maar ik... Uh, ik Even werd... voor, de, voor de luisteraars. Wie is de concurrent van de HFC 2? Ja, dat is het vervelende. Die ranglijsten die... Uh, die wisselen uh, te die, veel, hè? Die, die, nee, <laughs> Ik zie ze dus niet meer, oh, ik oh. heb niet dat, uh, dat appje, dat, uh, want daar ja. doe ik niet aan mee in die op. Ja, maar zo kun je toch dus, niet leven? Ja, nou ja, oké, okay. ik wil gewoon weer dat er op dat televisiescherm in het clubhuis uh, A1, B1, C1, D1 ja. en het tweede, gewoon uh, keurig netjes weer op te, uh, let op, dat gaat gebeuren hoor. Het zal tijd worden. Dus, dat, dat onder 12-7 en uh, onder 14-8. Nee, uh, nee, daar <laughs> hoef je geen hangrijster van te zien. Dat vind nee, ik, ik niet zo belangrijk. Ik vind sowieso dat onder, onder een bepaalde leeftijd. Ik vind het maar raar. Ah, oh nee, daar nee. ben ik nu al aan gewend. Je weet het meteen wat het is onder 17, onder 19. Ja. Ja, en het, het is, het is maar... internationaal. Jos, het is ja, dus gewoon is de... de, de, de de naam in, in het buitenland. Ja. Dus uh, dan moet je het hier ook doen. Klaar. Maar het is even terug naar, naar, naar het tweede. En het nooit door kunnen groeien. Het is natuurlijk schandalig van de KNVB dat ze daar geen oplossing voor hebben. Hè? Want het is ook AFC die goed draait. Het zijn een aantal clubs, Westlandia. Die, die er altijd bovenuit springen. En eigenlijk geen uitdaging meer hebben. Maar het is... geef, uh, geef nu de KNVB eventjes de tijd om zo'n gigantische... Uh, Donkere tijd, laten we het zomaar noemen wat er bij de KNVB allemaal aan de hand was. Of er was eigenlijk niks aan de hand, maar ze deden dus ook niks. En ah. nu zijn dus uh, de, de twee man uh, natuurlijk aan het roer gekomen... die uh, in mijn ogen een, uh, een hele grote omkeer kunnen maken in dat uh, beleid van de KVB. En daar hoort op een gegeven moment ook deze, de, daar hoorden deze richtlijnen bij, hoe dat verder gaat. Ik heb daar alle vertrouwen in dat... Uh, ze hebben de, de, de regeltjes al versoepeld. Ten, ten, ten, voor het aantal contractspelers en dergelijk. Dat gaat nog veel meer veranderen. En ik heb er alle vertrouwen in dat de tweede helft al gewoon instromen. In in uh, in ik wil liever niet dat het jong heet. Want op dit moment is dat mij voor mij nog gewoon uh, professionalistisch. En daar heb ik geen zin in. Ik uh, wil amateur blijven. Wat, wat, wat denken jullie trouwens van... Uh, de naam Roy Kostien valt regelmatig. Oké, okay, die speelt wel heel, heel goed in het eerste... Maar goed, ze kunnen niet, niet, uh, niet promoveren. Ze kunnen niet in die één uh, uh, klas hoger komen. Dat staat nu gewoon stil. Wat zou er met zo'n jongen gebeuren? Als hij dit jaar de sterren van de hemel speelt... dan wordt hij ook weer een jaartje ouder. Uh, zijn dat soort gasten volgend jaar verdwenen bij AFC? Ik denk dat hij met, met de kerst al weg is. Ja. Nou, dat denk ik dus niet. Want hij is geen contractspeler. Dus hij kan in principe kan hij niet weg. Nou, een eredivisieclub kan hij maar, altijd. Maar, uh, huh? ik, uh, Spijt me voor je, Tom. En die hangen geregeld aan de lijn, hè? Ik denk ook niet dat het in zijn belang is. Nee, en het is ook zeker hij niet moet, in HFC's belang. Maar, nee, uh. okay, dat komt, nee, maar het is niet zijn belang. Want hij moet gewoon eerst een wat langere termijn op een bepaald niveau blijven voetballen. Kijk, hij heeft de eerste twee wedstrijden heeft hij al gemist. En daar hebben we ons toen vreselijk boos over gemaakt bij de nou, trainer. Nou. Dat, uh, dat weet je zelf ook nog wel. Eerste twee wedstrijden gemist. Vanaf de derde wedstrijd uh, komen de punten binnen. En, uh, ja, maar vergeet even niet dat Roy ook mentaal geen lekkere jongetje was. Was? Ja? Was, ja. Wat? En dat gaat op het ogenblik heel goed. Maar, oh wee, als er nou weer een, een blessure of een andere tegenslag komt. Uh, hoe gaat dat, uh, hoe wordt dat opgevangen? En uh, ik, ik, ik heb er... Alle vertrouwen in dat hij nu op de goede weg blijft. Want het is een, een, een, een kanjer van een voetballer. Ja, maar, maar blessure... Uh, dat, dat, Johan Cruijff was nooit geblesseerd. Toppers nee. zijn nooit geblesseerd. Ja, maar, maar ze spelen natuurlijk best veel op kunstgras. Ja. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat, is, uh, dat heeft Johan Cruijff uh, hopelijk nooit meegemaakt. Nee, maar uh, nee. dat, uh, uh, dat is natuurlijk een, uh, een drama. Eén na de andere. Ja. Vreselijk. En, verschrikkelijk. Zes ja. bij HRC, hè? Ja. Ik, uh, ik was heel blij met de berichten een paar maanden geleden. na al die korreltoestanden. Uh, met dat kunstgras en zo. en een kurk of uh, noem maar op. Uh, wat ze allemaal voor producten uh, teweeg brachten. dat dat op een gegeven moment. Uh, afgelopen zou zijn. En dat, dat de teruggang van kunstgras naar gras ingezet was. En er waren toen. Uh, uh, bepaalde voorbeelden. Maar ik vind dat het daarin nu uh, een beetje stil blijft. En als je dan weer hoort dat er uh, in, ook in, hier in de Haarlemse uh, omgeving weer zes of zeven nieuwe kunstgrasvelden bijkomen, dan zeg ik, jongens, hou nou eens op met die nadigheid. Probeer nou en dan. Of kijk dat het erbij komt bij een club. Dat is prima, want trainingsveld kan natuurlijk. Uh, uh, en dat niet iedereen op gras kan voetballen met deze leden aantallen, dat is natuurlijk ook duidelijk. Tegenover mij uh, mm. en naast jou zit een man die uh, de oplossing heeft. Hè? Geen rubber granulaat meer, maar gewoon pijpjes in het kunstgras. Waardoor er vochtstroom uit het veld komt en het gevaar weg is. Ja. Mm. systeem. Dat is geweldig. Dan is het totale probleem opgelost. En goedkoper dan keurig. Jos, ja. ik weet er uh, niets van, van die mogelijkheid. Ik vind het heel vreemd, want ik heb die... die maar ja, ik, uh, mijn, ik ben door die bandenbusiness, door mijn ja. leverancier, ja. heel... Uh, nou, dit product heeft langdurig bij het bestuur gelegen van AFC op tafel om daar iets mee te doen. Ja, maar waar, ja. waar hoor je dat? Waarom moeten wij daarmee beginnen? Ik zou wel eens willen weten waar het al was. En dat dat uh, het ligt bij, uh, onder andere bij Antwerpen. Ja, als land hier vandaan. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, we gaan we kijken. Dan u het zien. Ik, <laughs> ik vind dat dat wel eventjes wat dichterbij mag komen... om dat met eigen ogen te kunnen aanschouwen nou, ja. en om daar, daar commentaar ik, op te horen. Ik want... vind het zo, zo belangrijk dat dat spul... dus ik denk dat een ritje naar Antwerpen zo gemaakt wordt... als je dat wil zien. Maar goed, dat... Daar, hoeven, daar, daar kunnen nee, we langer mee praten. Ik communicatie over hebben. Dus ik ja. wil daarvan horen wat daar de, dus... en hoe dat door de spelers ervaren wordt. Ja. Dit, dit soort dingen. Ja. Nou, die communicatie is toen uitgebreid geweest met het bestuur. En, ja, en maar terwijl spelers. het hier niet in Nederland is, Jos. <laughs> Nog niet. Nee. nee. Het is nou, een compleet okay. nieuw product. Ja. Het is okay. compleet nieuw. Ja, laat dat dan eerst in de praktijk is, even testen. Het, het is getest door uh, Antwerpen. en Die heeft ja. het goed bevonden. Die is er okay. heel blij mee. Ja, maar dat... Uh, dat wil ik graag even wat dichterbij ja, okay. uh, horen. Ja. Dat is goed. We gaan nog even wat uh, Zandvoorts nieuws doornemen. Want ik heb het al verteld, hè? Willemien Elsman, die is uh, kampioen Garnalen Pellen. Ja. Je zou toch aan je muur hangen, zo'n grote, <lacht> zo <'n lacht> grote prijs. Een <Laten> grote <lacht> Er was een uh, extreem druk rondje dorp. Hè? De jaarlijkse kroegentocht rondje dorp was dit jaar extreem druk. Waar dat precies mee te maken had, kon niemand ophelderen. Maar in ieder geval hebben 151 kroegtijgers... zich namens hun eigen stamkroeg ingezet en uitgeleefd tijdens de diverse spelopdrachten. Dat is natuurlijk toch wel leuk hè. Ja. Van Kessel groeit uit tot akoestische band. Waar Van Kessel live in het verleden meestal hard rock verspeelde, is de band van Patrick van Kessel nu een nieuwe koers ingeslagen. De heren gaan deels akoestisch optreden. Die beslissing werd genomen na de bijzonder geslaagde try-out... afgelopen zondag in een volgepakt app en vloed het restaurant van het Amsterdamse Beach Hotel. Dan zijn er supergewone mensen die we zoeken. Van 1 tot en met 8 november wordt voor de derde keer... de week van de pleegzorg georganiseerd. Met deze actieweek wil de pleegzorg Nederland aandacht vestigen... op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland... Op dit moment zoeken nog 19 kinderen uit de regio Midden- en zuid kermerland een passend pleeggezin. Dat is veel, hè? Ja, dat is behoorlijk. Ja. Weet je trouwens dat die, uh, die elektrische bakfiets van kinderopvang Midas... die in Haarlem-Noord werd uh, gestolen eind van het jaar... hebben ze maanden na gezocht... die zijn uiteindelijk teruggevonden in de garagebox van makelaar Sensen... <lacht> Hoe die daar terecht is gekomen, men zegt dat, een, dat men dat niet weet. Heel, heel apart. Ja, de makelaar is de sleutel van die. Ja, uh... ja, ja dus uh, ik zet er een groot vraag tegen bij. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik ook niet. Ja. Het uh, is wel een... leuk om te weten dat uh, de Sociaal Zandvoort, de, de partijgemeenteraadsfractie van zijn Sociaal Zandvoort, die gaat proberen om de buslijn 300, die nu tussen Amsterdam en Haarlem rijdt, door te trekken naar. Zandvoort, zodat de bereikbaarheid, bereikbaarheid binnen de regio eh, eh, beter wordt. Dus beter voor toeristen en inwoners. En bezoekers van er naar Zandvoort kunnen dan op een vlotte en snelle manier naar de kust worden vervoerd. Maar heb je het en wel over de die... Zuid-Tangent, Jos? En dat, dat, daar is een busbaan voor nodig en die moet dan waarschijnlijk door de tuin komen. Ja, hoe, hoe ze dat gaan doen, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, het is in ieder geval een voorstel, omdat die dan ook rechtstreeks... Uh, aansluiting krijgt op de route naar het Spanengasthuis Spane Schiphol en Overdorp. Okay. Hoe is dat verder gaan doen? Dat is mij niet Hij zou, duidelijk. Als ik het goed weet, is, zou die over de zeeweg geleid worden. En dan okay. zou dus uh, al het fietsverkeer de noordelijke baan op de zeeweg nemen. Ja. En de ja. zuidelijke baan zou dus uh, voor de bus... Uh, okay. dus... Wisten jullie dat je je gelukshormonen in beweging kunt brengen? Ik heb er iets over gehoord, ja. Maar leg het nog eens even uit. Want... Nou... De organisatie Roads, die in opdracht van de gemeente Zandvoort... een aantal activiteiten organiseert voor zandvoerders... heeft twee nieuwe gratis activiteiten, cursussen in de aanbieding. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Er bestaan al twee cursussen, namelijk... breng je gelukshormonen in beweging... een wandelgroep voor sportief wandelen... en de muziekgroep in de blauwe tram. Nou, dat je het maar even weet. Op initiatief van de Rotary Club Zandvoort... wordt op dinsdag, 28 november, dus aan het eind van de maand... Op het circuit Zandvoort een cursus Beter rijden georganiseerd. Dus iets voor jou, Jos? Nou, ik was al zo verschrikkelijk goed op het circuit, jongen, toen ik met bleke molen mocht rijden. Dat, uh... ah. Maar goed, het kan altijd. Maar in altijd ieder geval, je krijgt een unieke Sequie-ervaring. <laughs> je leert je auto beter beheersen. En je steunt ook nog eens een keer het Fonds Gehandicapten Sport. Is, is, is, is dit ook weer niet voor Brommers? Nee, nee, jij mag niet meedoen. Uh... <laughs> Godje, <laughs> mijn nee. Maar je hebt, je hebt toch een blauw plaatje? <laughs> Ja, maar daarom is het wel een bron. Maar, maar het wordt ook hoog tijd dat jij een helm gaat dragen. Nee. Anders gaat dat witte kapsel gaan verloren. Met, met zoveel haar heb je geen helm nodig. Cheryl! Ja, Henny, ik hoorde jou net met een, met een beetje met een Utrechtse accent praten. Klopt dat? Dat klopt, Jackie. Nou, ik sluit me daarbij aan. Waag de maan. Mijn club gaat Europa in. Barcelona maakt je bos maar nat. Zweden, Frankrijk, Utrecht komt eraan. Het gladiolen de club die dat Europa moet verslaan. Utrecht, mijn club gaat Europa in. Barcelona maak je bos maar nat. Duitsland, Polen, Utrecht komt eraan. Is mijn club dat Europa gaat verslaan. En van je euro, euro, Utrecht komt eraan En van je euro, euro, Utrecht bovenaan Met Francie Adelaar en haar op wapen hallo Europa FC Utrecht komt eraan Forza Utrecht, Forza Utrecht Daar zijn de Utrechtse kanjes weer Adelaar die zoekt zichzelf uit Grote, kleine, je hebt ze in elke maand midden in de spits, Utrecht paraat Utrecht, club wie gaat Europa in Barcelona, bakje je man maar Duitsland, Spanje, Utrecht komt eraan Het is m'n wie dat Europa gaat verslaan En van je euro, euro, Utrecht komt eraan En van je euro, euro, Utrecht overnaan. Ja, wij kennen allemaal, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Yes. Ik ga eens eventjes aan Ton vragen. Ton, hoort u mij over... Ik hoor u. Uh, lu lu lu luister je wel eens naar voetbalcommentaar. En, en, en zeg je van nou, soms vind ik dat niet om aan te horen. Of zo zou het eigenlijk moeten. Of heb je er iets mee? Of, uh? Ja, dat kan je wel stellen, ja. ja? Uh, als je mij de naam Frank Snoek noemt, dan zeg ik van... Uh, dan zet ik hem af hoor. Alsjeblieft. Je, uh. ja. je goede Elsthof is goed. Wat vind, je hiervan? wat vind je hiervan? Hier is weer Henny Rukert. Een enorme sfeer in het uitverkochte Stadion in Rotterdam. Massaal meegezongen Wilhelmus en de platen Holland.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 26,5 minuut. De voorzet van rechts via Ronald Koeman. Willy van der Kerkhoop stapt er overheen. En Peter Houtman, bankzitter bij Feyenoord. gekozen in het Nederlands elftal. Hij bedenkt zich niet. Van de rand van het strafschilderbied. Boom Achter Eikonada. Ja, je zit wel naast een hele beroemde man nou. Wat je mijne. Wat Hoe bedoel je Hollander? Ja. Hoe lang is dit geleden eigenlijk? He? Ik heb geen flauw idee. Lang? He, ja, je had nog een heel jong stemmetje. Nou... Ja, je herkent hem nog wel, dus, dus wat dat betreft kan ik je geruststellen. Maar ja, je kan wel horen dat, het, uh, he, dat je daar wat, wat jaartjes uh, jonger was nog. Ja, Vind, ja. En zo lang is het ook weer niet geleden, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, mooi om te horen. En ik hoop voor Ton ook. <laughs> ja, voor mij mag je morgen... Uh, uh... De prezant geven op de eerste de beste... <laughs> ga je gang maar, want ik ga luisteren. Te <laughs> ja. veel eer, heren. Vertel, Hilly, wat, wat heb je ons te melden nog? Nou, ik zat eigenlijk op Jos te wachten, maar die loopt weer weg. Okay. Wat heb jij nog, Jos? Geen, geen koffie. Oh, je ging koffie <laughs> houden. Ik heb geen koffie halen, ja. Waarschijnlijk. Ja. We hebben het al over gehad. Uh, AS Roma die, uh, die Chelsea afdroogt. Het weerzien van zijn vaderland Italië is de trainer Antonio Conte van Chelsea heel slecht bevallen. Terwijl met AS Roma in het stadio uh, Olympiek leverde een 3-0 nederlaag op. Daardoor is de ploeg van, Kevin, van de baaspeler Kevin Strootman de eerste, die, die eerste plaats in de pool overneemt van de Engelse rivaal. Ik, vind, ik vond het een fantastische wedstrijd. Ik heb echt leuk. genoten. Ik heb, uh, ik he? heb er ja. een stuk van gezien. Het was echt geweldig. Ja. Hartstikke ja. leuk. Wat goed, zondag. Het, uh, sorry. Zondag. Nee, zondag. Morgen. Morgen is zaterdag. Ja. ja. Dan gaan we naar Spakenburg visje eten. Ja. Want dat kan je hier in zo Die is niet, er he? in elk geval goed. <laughs> Nou, de bergvis, niemand kan beter dan de bergvis. En je weet dat sinds dus Spakenburg daar kopen ze nooit kasten bij Ikea, wist je dat? Nee, dat wist nou, die krijg je niet zonder vloek in elkaar. <laughs> <laughs> nou, ja, ik zal je wel wat duidelijk. vertellen daar bij Spakenburg. Daar zal morgenmiddag echt gevloed worden door die thuis uh, mensen hoor. Vertel je niet waarom. Nou ja, dus. Wat gaat er nou, gebeuren nou, Het is IJsselmeervogels. Hè? Laten we nou even duidelijk zijn. Het is niet Spij Spijken, Spakenburg. Maar, uh, ik, uh, ik zei Spakenburgers. Dat zijn toch Spakenburgers? Die IJsselmeervogels. Ja, maar je, je moet ze met voetballen niet verwarren met IJsselmeervogels. Oh, dat bedoel je, ja. <laughs> <laughs> maar, uh, maar wat, uh, wat verwachten jullie ervan? Wat gaat er nou, gebeuren? Ik ben ervan overtuigd dat het HFC wint. Ik bedoel, er zit een, een, een flow op die ploeg, jongen. Dat, is, dat is niet, uh, er kan niemand afremmen. En ze kunnen twee man zetten op Roy Kastien... en twee man op Gert-Jan dus, Maar dat betekent dat er twee anderen vrijlopen. Ja, dat is waar. Hm. En, uh... Ja, maar als die uh, zo slecht begonnen als uh, de afgelopen week... die twee buitenspelers... die zijn daarna wel redelijk uh, bijgekomen... maar ik heb ze de eerste helft echt niet een bal zien raken. Ja... ja. Dus. Maar daarna zijn het, uh, zijn het belangrijke pionnen geworden in de tweede helft. Maar jij had ook niet gedacht dat ze zo hoog zouden staan? Nee, dat is uh, voorlopig een, uh, een zekerheidje. Uh, die punten hebben we. Zo is het. Maar er komt, als er een andere tijd komt, kunnen we het voorlopig even uitzien. <risas> ja. wat, wat wel opmerkelijk is, dat euh, er is dan zo'n samenvatting van alle duels van de tweede divisie. En er wordt dan aan het eind ook de topscorer euh, bekendgemaakt. En dan, euh, ja Roy is topscorer, die heeft tien doelpunten gemaakt. Maar dan zeggen ze, hij loopt één op één. Maar dat is niet eerlijk, want de eerste twee wedstrijden heeft hij ja. niet gespeeld. Nee. Dus hij heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan al die andere gasten en staat toch bovenaan. Ja, dat gaat pas stellen als de prijsuitreiking komt. Dan gaan we daarover beginnen. Maar nou, nou, ik... het is er dan... al leuk om er tussendoor even op te meten, <laughs> toch? <laughs> ja, als je nou over uh, Zandvoortse sporters van het jaar praat, dan komt hij toch wel in aanmerking, denk ik. Ja, dat, uh, dat denk ik ook, zeer zeker. Ja. Ja, of je moet verstappen een Zandvoort te noemen, maar. Nou, dat is die niet. Zo'n Limburg. Ja, zie je wel. Dat, ik wist niet precies waar die van... <laughs> maar we voelen ons allemaal verstappen natuurlijk als die rijdt. Hè? En als die wint. Als die oh, wint. Ongelooflijk. En het is ook het, zo, zo langzamerhand het enige. damesvoetbal en verstappen die wat winnen. Want, ja, uh, ja. Hè? Nou, dat, dat gaat, mogen we blij zijn met de damesvoetbal. Die zorgen in ieder geval uh, voor dat het voetbal nog een beetje gepropageerd wordt. Ja, Noe? en, en Joost, uh, Joost Luiten begint ook weer een beetje ja, te Ja, uh, die, die draait weer beter. De, ja, te, te draaien. ja, kijk, je, ja, ja kijk. Je moet het even ja, voorlezen. Ja, ik voorlezen. Eerste plaats, ja. min 7. Joost Luiten de e min 7. eerste plaats. Met ja. Polsaerts. Ja. De eerste dag van de Open Turkse, uh, Turkse titelstrijd uh, Zijn vorm uh, getoond. De 31-jarige golver ging... Rond in 64 slagen. Min 7 staat daarachter. Wat houdt dat precies in? 700. Par. Ja, ik weet weinig van golf. Dus, uh... ja, het wordt nou, hoog tijd dat je daar ook eens in gaat interesseren. Ja, dan, want, uh... ik, ik ga het eens een keer proberen. Maar ik, uh, ik ben nog niet zover. Ik heb nog een hele hoop andere dingen te doen. Maar goed, ik, ik, zal, me gaan, uh, ik zal me erin gaan verdiepen. Maar in ieder geval, hij doet er goed, dus dat is duidelijk. Uh, Luiten eindigde ruim anderhalf week geleden al als tweede in de Valderrama Masters in Spanje. Ja, dat was jammer. En hoe ja, zou. Wat je verwacht die eerst uh, dat hij beter zou doen? Nou, hij heeft een tijd lang uh, mede aan de leiding gestaan, ja. ja. En dat met die was... wedstrijd vorige keer verdiende hij slechts twee uh, ton. Maar een keert weer terug in de top 100 van de wereldranglijst. Dat is leuk zo'n wedstrijd. En als je nou, dus, nou naar die 2 laatste 2 wedstrijden kijkt, dan, van hem, dan uh, vind ik dat leuker dan naar uh, Frans Snoek uh, te luisteren, hoor. <laughs> Okay. Heb jij nog wat muziek? Want het wordt hier een beetje oude mannen overleg, geloof ik. <laughs> nou, dan, gaan we, dan vluchten we even terug naar een, een aantal jaren terug met Roy Orbison. en die heeft het dan over zijn dromen. Morgen om half vier trouwens. Uh, uh, in uh, Spakenburg. Hè? Tegen IJsselmeervogels. Half vier. Justice ja. Sprinkle Stardust and Go to sleep. Everything is all right I close my eyes then I Gewoon de dromen zouden de België zeggen. Maar Roy zei van... In dreams. Dat Mannen, zo is het. wel heel erg belangrijk. Ja. Ga eens naar die microfoon toe... Uh, uh, gast. Uh, uh, ton. Want anders horen de mensen je niet. Maar je had iets over, over die Russen. En Sochi. Ja, de... de die wat was het, een uh, ongelooflijk aantal medailles wonnen die Russen. En uh, op, in uh, Sochi uh, de urine stalen, die worden nu uh, wederom beoordeeld... Op de, op, met nieuwe maatstaven en nieuwe mogelijkheden. En de een naar de andere, uh, die raakt dus uh, zijn, uh, zijn medaille kwijt. Maar jij hebt ook weer een, ook paar, al, een paar ja. van die Russen... De... Ja, er zijn ook al twee, uh, twee langlovers... Uh, uh, die zijn de eerste Russische uh, Olympiërs... die bijna vier jaar na de Spelen in de Russische, in, in, uh, in de Russische stad werden bestraft. Vier jaar na dato. Als ze mm. nog worden gestraft. Mm. Ja, maar het belangrijkste is dan nog... dat nu alle Russen die naar Pyongyang in, in, in, in de, de, de Olympische Spelen gaan... dat die uh, een uh, duidelijk bewijs moeten hebben dat ze, dat ze schoon zijn. En uh, het, kijk, het, het vervalsen van die stalen... Dat is in Rusland door een gat in de muur gebeurd... maar dat gaat natuurlijk niet meer uh, lukken... In, uh, in ja. de, de, de, ter plekke bij de Olympische Spelen. Dus, uh, als ja. ze dan, uh, maar ze moeten op dit moment moeten ze aan kunnen tonen dat ze schoon zijn. En dat uh, vind ik een heel belangrijk idee. Het antidopingbureau, dopingbureau de WADA... die heeft het eigen onderzoek uh, geconcludeerd... dat die Russen in het verleden alleen maar hebben gejoemeld hè, met die uitslagen. Ja, ja dat, dat, was dat, dat is verschrikkelijk ja. geweest. Jongens, ja. dubbel verlies voor Nederland. Want uh, Amrabat gaat voor... Maar ook al. Maar ook al, ja, ja. En daar gaat dan een delegatie van de KVB naartoe, waarvan je denkt: meneer Langeler is natuurlijk een hartstikke aardige gozer, maar die krijgt niet de kans om iemand over te halen, natuurlijk. Nee, maar dat, dat, dat is nog anders, natuurlijk. Eerst heeft zogenaamd een delegatie van de KVB, maar dat is niet gebeurd. En toen dat op een gegeven moment bekend werd, is die Langeler Langele er naartoe geschoven. Ja. En uh, die is in zijn eentje echt niet in staat om, uh, om zo'n uh, gelouterd uh, jonge professional binnen, uh, boord te houden. Dus dat had natuurlijk op een andere manier opgelost moeten worden. Ja. Ja. De Telegraaf, uh, en dat is dan Valentijn Driessen, eindigt zijn column met het volgende. Zo legt de keus van Amrabat voor Marokko een dubbele hypotheek op de toekomst van Oranje. Actief beleid vanuit de KNVB met betrekking tot dubbele nationaliteit is daarom noodzakelijk. En snel om de nieuwe Ziyech's en arm Amrabats voor Oranje te winnen. En dat is natuurlijk zo. Ja, Slapen maar, gewoon die gasten. Die ja. beslissing was al genomen toen Gullit en advocaat zich ermee gingen bemoeien ja. klaar. Ja. 9 november komt de nieuwe de, de, de, directeur terug van vakantie. En dan gaat het beginnen daar in Zeist. Ja, eind november zit de, uh, uh, uh, ik noem hem Van der Zee, maar ik kan op dit moment niet op zijn naam. Gudde, Gudde en uh, die andere. Smit. Smit, Jan ja. Smit. Ja. En uh, eind november gaat het functioneren. Dus uh, vanaf dat moment hopen we de narigheid uh, achter de rug te hebben. Want dat ja, zijn twee goed. grote konjers. Ja, het is te hopen hoor, Jan. Je verwacht er veel van. Ik verwacht er heel veel ja. van. Maar ja, je hoeft niet zo gek veel te verwachten. Want wat Van Breukelen ervan maakte met... Uh, dat, uh, ja, het is dat nog wel verbeterd worden. Ja, hey, jammer van. voor die Kenley, uh, Kenley Jansen. Die Nederlandse werper daar in Amerika, dat hij het net niet gehaald heeft. Dat heb ik niet gevolgd. Heel erg tragisch, ja. Want het is een bikkel van het zuiverste water. En Ongelooflijk. Dit, uh, ja, dat dit uh, net mislukte. Ja. Die komt dan als laatste komt die op, die, op die plaat. En dan moet hij goed gooien. En hij presteert het in, in de voorlaatste wedstrijd om drie keer achter elkaar uh, mannen uit te gooien. Ja, hij, hij, moet, hij moet dus uh, gewoon uh, streed, uh, noem je dat. Uh, het, het, het is gewoon noodzakelijk dat daar iemand komt die helemaal uh, ge, ge, is. Ge, ge, gefocust is. En uh, dat, dat kan hij als geen ander. Hmm. Maar nu uh, mislukte het en met uh, de laatste bal nog een homerun. Uh, Jammer, ja, dat he? was eventjes uh, even te veel. Ja, kan gebeuren. Kan gebeuren ja. Ja. Goed jongens, het einde nadert van deze wederom gezellige uitzending. Ton, heb jij nog iets? Nee, ik uh, was, was zeer uh, verwaast dat dit uh, op uh, zo'n fantastisch mooi uh, stukje Zandvoort uh, uitgezonden kon worden. De laatste keer dat ik uh, de radio mocht bezoeken was uh, op, uh, bij Hotel Hoogland op het Watertorenplein. Ja, ja, ja. dat, dat was het... niet te vergelijken met deze mooie uh, situatie. Prachtige studio inderdaad. Nou, dan gaan we een rondje voorspellingen doen. Ajax Utrecht. Uh, gelijkspel. Ja, een uitslag erbij. Kom op. 2-2. Uh, Jos. 2-1. Ajax. 5-1. Heb je het genoteerd? 5-1. Ik zal het uh, even opschrijven. Goed. IJsselmeer volgens HFC. 1-3. Jos. Uh, 0-2. 2-4. Welke zijn jij? 1-3. Nou dat lees je al. VVC Zandvoort. Ton? Uh, Zandvoort heeft het daar altijd heel erg moeilijk. Maar VVC is op dit moment ook niet helemaal in, uh, in opperste staat, geloof ik. Dus houd op een gelijkspel. Ik houd op hetzelfde 2-2. En ik op 1-1. 1-4. Twee keer, keer Budwater, die toch een topscorer is. En de complimenten voor Ted Sonier, want die draait natuurlijk geweldig met die ploegen. Ja. Ik, hoop, ik denk ook dat er veel mensen uit Zandvoort gewoon naar het dorp daar gaan. Laurens en Heuvel is geen, geen Zandvoorter, maar heeft natuurlijk een hele tijd het Zandvoortse team geleid. Ja. En die wil ik op dit moment even een compliment maken... over het leiden van een tweede, want dat doet hij hartstikke goed. Ah, dat uh, is een fantastische vent, jongen. Dat ja. wisten we toch? We, uh... Hij deed het hier fantastisch, maar hij past echt bij HFC. Ja, en die misschien. jongens lopen met hem weg, hè? Nou, dat is juist uh, in een, een tweede helftal... wat altijd een uh, probleemhelftal is juist. natuurlijk... in verband met de ontevredenheid ja. en blessures, et cetera, ja. terugkomende mensen... Ja. Als je dat, het is nu pas, uh, nou ja, acht, acht of negen wedstrijden, maar uh, nee, niet eens. Ja, oké. Okay. Uh, in elk geval, hij doet het tot nu toe fantastisch. Ja. En ze spelen ook goed. En ja. Het is ook leuk om naar te kijken. Dat, uh, dat doen de spelers dus. Ja, ja maar dat komt door, maar, een, door een trainer. Mede een door een goede je markt, trainer. Natuurlijk. Als die het goed doet, dan ja. uh, wil dat meestal wel zeggen dat het spelletje draait natuurlijk. Ja, want het is een team. Ze spelen ja. als een team. Er zijn Ondanks geen... dat het uh, een beetje uh, ingepast uh, moet ja. worden... Uh, is het gewoon een uh, volwaardig uh, team ja. voor elkaar door het vuur. Oké, okay, Charles. Ik heb uh, misschien nog één berichtje dat uh, Marleen Molenaar... Die, al, die aan de basis heeft gestaan voor het vrouwenvoetbal... die in staat is geweest om het hele damesvoetbal ontzettend populair te maken... Die neemt na vijf jaar afscheid bij, uh, Ajax. bij Ajax. Het is jammer dat ze weggaat. Maar uh, je zegt ook, dankzij haar inzet heeft het vrouwenvoetbal een prominente, gevo een prominente rol gekregen. Binnen de hele organisatie en ook binnen Nederland. Het is echt uh, geweldig wat ze heeft gedaan. Je ziet inderdaad dat uh, het aantal dames wat zich opgeeft voor, uh, voor het damesvoetbal neemt gigantisch toe. Neemt enorme vorm aan. En het is razend populair. Ik vind het... Zeker nu op het ogenblik. Hartstikke leuk dat ze zo goed draaien. Omdat de mannen toch het een beetje laten afweten. Ja, maar in, in totaal, het ledenaantal van de KNVB loopt hard terug. Hè? Ja. En doordat er meiden bijkomen, ja. blijft het een beetje nog maar redelijk. Apart is dat, hè? Nee, dat is niet ja, apart. Ja. Moet je luisteren. Ja. Nou, die hebben er zo'n zootje van gemaakt. Ik kan me voorstellen. Maar, maar, ja, af, is, uh... Afgelopen week was het vakantie. Ja. Moet ik met mijn team ja. tegen de koploper spelen? Ik mis mijn drie beste spelers. Ja. Je moet spelen. hè? Ja. ja. Nou nah, jongens. Kom op nou. Hoe lang zijn we nou al aan het zeuren bij die KNVB. Om het gelijk te trekken met de schoolperiodes. En als er vakanties zijn. Geen wedstrijden vast te stellen. Wat is nou het probleem? Omdat ze dus half juni met vakantie moeten. In plaats van de derde week van juni. Wat een gelul allemaal man. We draaien allemaal al negen jaren die... mee met het voetbal, maar het is elk jaar hetzelfde gezeur. Ja. En ieder en jaar verliezen wij wedstrijden. En die zien er alleen een, een, een, een iets positiefs in als ze kunnen hinderen. Echt waar. Ja. Het lijkt er wel op, ja. Echt ja. waar. Dat Ongelooflijk. Dat, uh, dat... Wat, wat is je uitslag trouwens geworden? In, van die wedstrijd? Zullen we het er niet over hebben? Oké, okay. duidelijk. Ja, is goed. 3-6. Poeh. Oh, dat valt nog mee dan. Tegen de kop lopen moesten we, hè? Ja, wij. dat bedoel ik. Ja, ja maar, maar, dan maar, als wij volledig zijn, maken. dan verliezen we niet van die gasten, hoor. Oh, de, oh, dat is Echt belachelijk, jongen. Ja. Echt uitzonder. Ja. Nou ja, we hadden onze keeper niet, om er iets te noemen. Ja. Nou, dan komt ja. een, een ander keepertje in en die, uh, ja. Nou ja, laten we hem over ophouden. Het is, is schandalig voor ja, woorden. Zonde. Nou, misschien gaat het allemaal veranderen, hier, met uh, Als de grote met boys weer nieuwe, terugkomen, met de nieuwe boys. Nou, niet en terugkomen, uh, Ja, die terugkomen, de nieuwe boys, die zijn aangesteld. Ja, we zullen zien. We hebben daar alle vertrouwen in. Heb jij daar een hoopvol muziekje voor, Charles? Ja, dat is ook meteen de afsluiting van het programma. Dus we gaan nu al. Nee, een... je zet wel zo Ja, zeker. Jij, jij, jij zet die klok steeds vooruit. of ja. niet. Ja, dat doe ik heel stiekem als jij niet, als jij niet kijkt. <laughs> Nee, allemaal weer dank voor het luisteren. Natuurlijk een heel fijn weekend toegewenst uh, namens uh, de hele, het hele gezelschap hier. Oh, uh, ik denk dat ik uh, uh, mijn zegje gedaan heb, Henry. Heb jij nog iets toe te voegen? Nou, voeren, ik, ik zou je gast maar eens be bedanken voor zijn komst en zijn video. Dat moet jij doen en uh, Tom Geeling, enorm bedankt voor je komst. Het was Tom, leuk. Hartstikke bedankt. Was... En uh, ja, als ik het eerlijk mag zeggen, ik denk wel dat je een beetje verstand van voetbal hebt. Het lijkt eruit, Ik toch, hoop he? het, ik hoop het. Maar het is niet alleen voetbal, hè? Je <laughs> weet overal wat van. Hè? Nou, ik ben wel <laughs> erg sportminded, ja, dat kan je wel stellen. Ja. Want ik heb je voor de televisie gezien uh, bij een wielerwedstrijd. Dat was uh, uh, de Ronde van Spanje. En je ging zo wat door dat scherm heen. Ja, dat is uh, helemaal. Uh, <laughs> vandaar dat het een goed begin was met die negatieve toestand over het veldrijden. rijden. Ja, ja, ja. <laughs> Jos bedankt. Ja, graag gedaan. Charles bedankt. Fijn weekend allemaal. Ook graag gedaan. En uh, mm. laten we hopen dat het HFC wint. Want anders heb ik weer een pestweekend. Jij ook trouwens. Ja, een hele hoop mensen met je denk ik. Jullie ja. ook bedankt. Allemaal. Ja. Okay. En hup morgen. Pak die VVC'ers. Kom op. <laughs>